Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u van God de Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze eredienst door het zingen van de eerste twee versen uit Psalm 1. Psalm 1, vers 1: Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. De eerste twee versen uit Psalm 1. in gehoorzaamheid aan de schrift en met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond beleidenis van ons geloof vanuit de twaalf artikelen en na het amen zingen wij beleidend psalm 146 vers 3 zalig hij die in dit leven Jacob's God ter hulp heeft psalm 146 vers 3 na de geloofsbeleidenis en in ieder van u die spreken met mij in het hart ik geloof in God de Vader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 maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die ook zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige, Algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, Weder opstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartig en genadig, Heren in de hemel. Op deze prachtige zondag... die wij ontvangen uit uw milde handen... zijn we als gemeente naar uw naam genoemd opnieuw bij elkaar gekomen... Hier in uw huis. Of thuis meeluisterend via de kerkradio. Samengekomen in deze machtige en prachtige kathedraal. Kerk die hier al eeuwen staat. Kerk ook van ons voorgeslacht. Waar de geslachten hebben gezeten. De diensten hebben bezocht. Op de dag des heren. En, heren, in dat spoor mogen wij ook gaan. En vanmorgen de hoofddienst gehad, en u vanavond bij elkaar gekomen in de leerdienst. om van u te leren. Om door u onderwezen te worden. Om door uw geest geleid te worden in de waarheid. En de waarheid, heren, dat is niet abstract. Maar de waarheid van u, heren, is levend is een levende persoon. Dat is de Heer Jezus Christus. Om te leren, jong en oud, dat het om Hem draait. En dat het daarin gaat om de eer van U. Heren, en nou weet U vanavond wat we nodig hebben. En U wil het toch uit onze mond horen... En daarom bidden wij van u, evenals vanochtend, om een zegen. Een zegen als we de Bijbel gaan lezen. Een zegen ook als we onderwijs krijgen vanuit dat aloude leerboek wat u onze kerk hebt gegeven. En waar niet alleen hieruit gepreekt wordt, maar, maar tal van gemeenten. Heren, wij vragen daarover uw zegen en uw licht, opdat we versterkt worden. Dat we door het, tot het geloof komen, dat door uw geest wordt gewerkt. En heren, mag dan ook vanavond de, de preek zo zijn... dat het voor iedereen goed te volgen is, ook goed te verstaan trouwens... maar boven alles dat we tegen elkaar mogen zeggen... of minstens tegen u... als we vanavond ons te slapen leggen... dat er spijzen was in uw huis. En Heer, u weet ook in onze gemeente... dat er bidders zijn... die ook thuis of op weg naar de kerk hebben gebeden, heeren. Geef, geef dat er voedsel is in uw huis. Die misschien worstelen met vragen. O God... Wil dan die, die beden en die stille hoop niet beschamen. En misschien zitten er hier ook mensen in de kerk die, die eigenlijk nergens om gevraagd hebben. Die zomaar zijn gekomen uit gewoonte, heer, Een goede gewoonte. Want u bent ons daarin voorgegaan. Maar raak ze aan. Breek naar binnen. Met het geweld van de liefde opdat ze leren kennen... de Heer Jezus Christus... die nu zit in de troon... en die ook voor ons bidt. Heer, zo bidden wij... om de uitbreiding van uw Koninkrijk... in de breedte... en in de diepte. hier en op tal van andere plaatsen... waar uw gemeente samenkomt... over het rond van deze wereld. Want uw werk... Is wereldwijd en geef dat we zo ook vanavond mogen luisteren en zo ook uw woord mogen bedienen in dat geloof dat u een God bent die uw belofte dwars door alles heen waarmaakt en dat uw koninkrijk volkomt. En geef dat er uit Niemand zal ontbreken op die grote dag. Here, wil ons gebed horen de dank ook aannemen dat we hier mogen zijn en ons een rijk gezegend uur geven om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan de schriften openen en dat doen we allereerst in het Oude Testament en dan slaan wij op Jesaja 43. Isaiah 43... We beginnen te lezen bij het eerste vers tot en met het zevende. En daar horen wij het woord van de Heere. Maar nu, alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heer uw God, de heilige Israëls uw heiland. Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden, geef en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Een ieder die naar mijn naam genoemd is... En die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het evangelie naar Johannes, het zeventiende hoofdstuk. Johannes zeventien. hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus, de eerste zes versen. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voltooid het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dat doen wij vanavond in gesprek. Gemeente met vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Die willen we eerst met elkaar lezen. En er wordt dan gevraagd, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Er luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar, dat is zijn kostbaar bloed, voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover vraag en antwoord 1 uit zondag 1. Ja, gemeente, dat zou je kunnen noemen. Zondag 1, de samenvatting van ons hele leerboekje, de Heidelbergse catechismus En wij vinden daar ook een heleboel elementen in genoemd. De kern van wat u tegen zult komen in het verdere boekje vindt u terug in vraag en antwoord 1 en ook in vraag en antwoord 2. Ik moet dus ook vanavond een keuze maken. En dat heb ik ook gedaan. Het accent zal vanavond liggen... op dat eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Dat krijgt groot gewicht. En daarop waren ook de schriftlezingen gericht... vanuit Jezaja 43... waar de Heer het heeft gezegd tegen zijn volk... U bent van mij... En ook wat er nodig is in ons leven. Het kennen van de Heer Jezus Christus wat we hebben teruggevonden in Johannes 17. Dit wilde ik even vooraf aan u kwijt. Zondag 1 dus over de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat hij betekent voor u die hem gelooft. Tot zover. Dan zijn wij nu toegekomen aan de dienst van de offeranden en in de dienst twee rondgangen voor de diaconie, algemeen werk, doelcollecten. En de tweede is voor de kerk, de renovatie, pastorie. En bij de uitgang wordt er uw gaven gevraagd voor het kerkelijk en pastoraal werk. Van harte alle drie bij u bij jou aanbevolen. Dan vanavond na kerktijd is er voor onze jongeren weer gelegenheid om koffie te komen drinken bij Revelation. En dan ook aanstaande zaterdagavond allemaal hartelijk welkom. Afsluitingsavond op Boerderijweg nummer 5. Dan nog de herinnering donderdag 14 juni censura Morum van half 8 tot 8 uur aan de pastorie. En vervolgens vanaf 8 tot 9 bezinningsuur met het oog op het heiligavondmaal in de regenboog. Iedereen nogmaals jong en oud van harte uitgenodigd. Vrijdagavond vanaf half acht zing in hier in de kerk. En bij de uitgang kunt u hiervoor ook een flyer in ontvangst nemen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. Wij gaan ook zingen. Psalm 25 gemeente, de versen 2, 4 en 6. Psalm 25, de versen 2... Feer en zes. Gemeente, na de prediking zingen wij de versen 25 en 47 uit psalm 119. Zonder dat ik dat nog een keer nader aankondig. Psalm 119, vers 25 en 47. Gemeente, het is alweer even geleden dat wij een leerdienst hebben gehad... En ik had me zo gedacht, we pakken vanavond de draad weer maar op, vindt u niet? Immers, het is uh, een goed reformatorisch gebruik en in die traditie staan wij dat wij een leerdienst kennen. morgens hebben wij de hoofddienst, daarin wordt in de regel een vrije stof bepreekt en s'avonds, als het even kan, ook een een een leerdienst althans, dat karakter draagt die dienst. Waarom zijn die er eigenlijk? Waarom doen we dat? Nou gemeente, om de eenvoudige reden dat, dat ons zoveel geleerd moet worden. Afgeleerd moet worden, geleerd moet worden. Daarom, om in de weg van, van onderwijzing meer en meer zicht te krijgen op de schrift... Inzicht te krijgen daarin. Om onze God te leren kennen. Hem lief te krijgen. Onze naaste lief te krijgen. Om, om vanuit de schrift te verstaan dat het draait om het kruis van Golgotha. En dat het gaat om de eer van onze grote God. En dat wij in dat grote. Want het is groot wat ik zo zeg. Dat wij daardoor het geloof ook een plek in krijgen of hebben. Om, om meer en meer zicht te krijgen op de Heer Jezus Christus... wat Hij heeft geleerd, wat Hij heeft geleden. Om meer en meer zicht te krijgen op de heilsfeiten... kerst, goede vrijdag, pasen, noemt u ze maar op... om, om daaruit te leven. Ja, wat de dingen van Gods Koninkrijk betreft blijven wij levenslang leerling. Ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat u nou al luistert en denkt, ja, daar ben ik het mee eens. Zo is dat. Maar daarvoor hebben wij toch de Heidelbergen niet nodig. Nou, het mooie van dit leerboekje is, dat de wezenlijke noties uit de Bijbel in dit boekje thematisch aan de orde komen. En de catechismus die bewijst ons daarmee uitstekende diensten, want ze onderwijst ons in het geloof, in het gebod, in het gebed, om maar wat te noemen. Ze geeft onderwijs in de betekenis van de sacramenten, doop en avondmaal. En op die manier komen de thema's uit de heilige schrift ordelijk aan bod. Dat bewaart trouwens ook een dominee om altijd dezelfde stokpaartjes te bereiden. Hij, hij moet gewoon dit leerboekje uh, door en dan zo vanuit dat leerboekje terugrefereren aan de schrift. En we zullen ook merken gemeente dat de vragen en de antwoorden niet maar wat uit de lucht zijn gegrepen. Nee, de Heidelberger die neemt u en mij steeds bij de hand en dan brengt ze ons bij de schriftplaatsen en dan zegt ze tegen u en mij, kijk eens, hier staat het. Hier kun je het terugvinden om dat zo te beleiden en om dat ook zo te geloven. En dan zullen we ook gaandeweg merken dat de Heidelberger vergroeid is met de schrift. Ik las ergens, ieder die iets kent van de vrezen des Heren... ...die de Heren lief heeft, die, die heeft in onze Nederlandse context... Die heeft in onze context de catechismus lief. Ik geef u gewonnen. Het is een stellige uitspraak. En in onze tijd moet je nogal oppassen om, uh, om stellig te zijn, want je wordt al snel versleten voor een fundamentalist. Nou, laat mij dan in dat opzicht maar een fundamentalist zijn. Waarom? Vanwege het geestelijke, het geestelijke onderwijs. ...wat in dit leerboekje, wat ten diepste een troostboekje is, ligt opgetast. Ik weet niet wat uw ervaringen zijn. Maar wat mezelf betreft, aan de hand van dit troostboekje... ...boekje steeds teruggeleid naar de schrift. En dat mij venster na venster is opengegaan... ...om zo meer en meer zicht te krijgen... Op wie de Heer Jezus Christus is. En wie hij wil zijn. Voor een mens zoals u en ik. In elkaar steken. Die het zelf zegt in de Bijbel. Ik ben het licht der wereld. Om dan te beleiden. Hij is het. En hij is het ook voor mij. Ja gemeente. De die is niet uit de lucht komen vallen. Daar is ook een. Een, een geschiedenis aan verbonden aan dit beleidenschriftje. U weet dat, denk ik wel. En anders dan frissen we die kennis toch maar wat op. Een boekje van al meer dan 400 jaar. Het verscheen voor het eerst in 1563. En na de heren hebben wij dit leerboekje te danken aan de godvrezende vorst, Keurvorst, Frederik III, van de Pals. Dat is een gebied in Duitsland... En tijdens de regering van zijn voorganger was er geestelijk gezien veel kwaad gesticht. En onder de dekmantel van de Lutherse beleidenis hadden allerlei kerkelijke leiders dwalingen ingevoerd. Vele eenvoudige mensen die wisten op den duur niet meer wat ze, wat ze moesten geloven. U begrijpt de verwarring die greep om zich heen. Net zoals vandaag er wat dat betreft in geestelijk opzicht ook veel verwarring is... en ook veel onkunde. Was dat toen ook het geval? Wel nu, die geestelijke verwarring... die greep die Frederik III... die de Heere zo hartelijk lief had en mocht vrezen... dat greep hem aan. En na zijn troonsbestijging... gaf hij al snel twee jonge professoren in de theologie de opdracht... om een catechismus, een leerboekje samen te stellen. Ze heten. Kaspar Olevianus en Zacharias Ursinus respectievelijk 29 en 27 jaar oud, jonge luiders, jonge mensen. En Frederik de Derde die wilde door middel van dit boekje de eenvoudige gelovigen een, een leeswijzer bij de Bijbel in handen geven. En daarom vertel ik dat ook. Dat wil ik er eigenlijk ook mee zeggen. Hiermee hebben we tevens de functie van dit leerboekje in handen. Bedoeld als een hulpmiddel, een leermiddel, een leeswijzer om de schrift te leren verstaan. Immers, zonder goede leeswijzer is het gevaar groot dat je het juiste verstaan van de schrift niet op het spoor komt... En dat zou zonde zijn. Wel nu nadat die beide jonge professoren uit Heidelberg hun opdracht hadden vervuld. hebben ze het aangeboden aan Frederik III. En die heeft dat resultaat weer aangeboden aan alle predikanten in zijn gebied en zelfs daarbuiten. Hij vroeg ja, om dit ontwerp te toetsen aan de schrift. En de uitkomst was dat de opgestelde catechismus volkomen in overeenstemming werd bevonden met, met de Bijbel. En pas daarna is dit leerboekje dus aanvaard en ook ingevoerd. En sindsdien is het ook in verschillende talen vertaald en ook dus in het Nederlands. En ook in Nederland is dit leerboekje officieel aangenomen... Dat vond plaats, ik denk dat u dat wel weet, op die befaamde synode gehouden in Dordrecht 1618-1619. Wel nu dit leerboekje willen we dus in de leerdiensten van de gemeente centraal stellen. Nou zoals u weet, elk boek draagt een titel en de Catechismus heeft ook een titel. En die titel luidt, wat is uw enige troost zowel in leven als in sterven? En zoals ieder boek, goed boek een samenvatting kent, heeft ons leerboekje ook een samenvatting. En die samenvatting hebben wij zojuist ook met elkaar gelezen in antwoord 1. In dat antwoord staat nou gemeente wat je moet weten, of liever wat je moet leren kennen met hoofd en hart... om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven... En dat kunnen we terugbrengen tot twee namen. Jezus Christus. En ze vraagt het ook. Wat is je enige troost, zowel in leven en sterven? Je merkt dat dit leerboekje eigenlijk gelijk met de deur in huis valt. En dat is niet zomaar. Want u moet weten dat de ervaring van Olevianus tot deze vraag drong... Want wist u dat hij bij een studentenfeestje in Frankrijk bijna verdronken is en op het nippertje werd gered en toen zijn leven gaf in dienst van God? Wat gaat dan zo'n eerste vraag spreken, weet je niet? De ervaring heeft hem geleerd dat de nood van het leven en het raadsel van het sterven ertoe dwingen om steun te zoeken waaraan je houvast hebt. Begrijpen we nou dat de catechismus niet begint met de vraag van bijvoorbeeld hoe zit het nou met de almacht van God. Ook niet begint met de vraag van hoe zit het nou met het verbond van God. Goede vragen, belangrijke vragen. Maar daarbovenuit stijgt die ene vraag, wat is nou je troost, je enige troost, je hou vast in leven en in sterven. Recht toe, recht aan. En dan komt het erop aan, gemeente, dat we de vraag goed lezen. Ze vraagt niet, wat was je enige troost? Of, wat zal je enige troost nog eens een keer zijn, ooit? Nee, wat is nu, vanavond, 10 juni? 2007, wat is nou je enig houvast als het erop aankomt? Dat is dus een vraag die ons wakker wil maken en wakker houdt. Immers, dat is naar de schrift en dat mogen we best eens een keer zeggen: het leven. Er is veel waarvan we mogen genieten, er is ook veel wat ons zorgen baart. Bent u erachter het leven? Zoals we dat leven, dat is toch geen kinderspel? Na dit leven volgt toch de eeuwigheid: eeuwig bij God of eeuwig zonder God? Dat gelooft u, dat geloof jij toch wel? Wel nu om eh, eenmaal zalig te sterven is het van het grootste belang om deze vraag eerlijk onder ogen te zien en ook haar van een antwoord te voorzien. Want wij zijn ieder ogenblik van ons leven in gevaar, of we dat nou beseffen of niet, dat is wel zo. Ons leven, of het nou voorspoedig is of niet, of we nou een geslaagd leven hebben of niet, ons leven, zegt ons doopformulier, is een voortdurend sterven. Ons leven aan versterf onderhevig. Ja, maar dominee, dat valt toch wel mee? Nou, een voorbeeld dan, die bril die ik draag. Die draag ik niet voor niets, anders zie ik u niet zitten. U, u mij wel hier staan, maar dan zie ik u niet zitten. Stukje versterf. Zo was het niet in de schepping. Klein voorbeeldje. Daarom is het zo belangrijk dat wij, dat wij de inhoud van die enige troost en dat is Jezus Christus kennen, leren kennen. Omdat hij alleen ons leven dwars door de dood heen kan dragen naar het eeuwige leven met God. Nou, al verschillende keren is vanavond het woordje troost gevallen. En als ik, u, als ik jou nou vraag, wat roept dat woord troost nou bij je op? Nou, tien tegen één dat ik dan als antwoord krijg, een moeder met een kind. Een kind dat in de armen van moeder geknuffeld wordt. Het is uh, s'nachts van, van de slaapkamer naar de slaapkamer van papa-mama gerend. En als een bang vogeltje tegen mama aangekropen. En op den duur wordt dat kind dan weer rustig. En weer blij ook. Het vindt troost. Dat wil zeggen, dat betekent dat woordje troost. Het vindt houvast geborgenheid bij moeder. Wel nu, zo wil dit leerboekje in navolging van de heilige schrift vooral een troostboek zijn. Het slaat net als de arm van moeder de arm om u heen, om u te troosten. Want er komt nogal wat op ons afgerold in ons jonge of oudere leven. Wat is nou je troost, je hou vast? Nou zegt er iemand in de kerk, daar weet ik wel een antwoord op want ik heb een beste baan en een goedlopend bedrijf en waar ik werk daar heb ik geweldig daar heb ik het geweldig naar mijn zin. Weer een ander zegt: "Weet u wat mijn houvast is?" Dat is mijn lieve man, mijn lieve vrouw, dat is mijn kind. Dat is mijn vriend, mijn vriendin. Daar heb ik het geweldig mee getroffen. Weer een ander die zegt: "Wat ben ik blij dat ik mijn schoolloopbaan goed mocht afsluiten en dat ik ook een uh, goede baan heb gevonden, dat geeft mij houvast. Een meisje zegt, wat ben ik blij, zegt dat ik verkering heb, dat ik een jongen heb leren kennen en dat het nog klikt ook, als het zo doorgaat, nou, dan komt het er wel van dat wij gaan trouwen en dan is mijn toekomst, als het goed blijft gaan, gewaarborgd. Nou, ik moet u zeggen, ik moet je zeggen, dat zijn best redelijke antwoorden. Tel Gods zegeningen maar. Maar nou vraagt dit leerboekje in navolging van de Bijbel naar je enige troost in leven en sterven. Dat is die troost die blijft als we alles wat van deze wereld is los moeten laten. Die als enige overblijft als alles ons ontvalt. Wat is nou de, je enige troost als zelfs de hand van je geliefde je moet loslaten als de laatste adem van je weg leidt. Als het moment aanbreekt, als dat moment aanbreekt, wat draagt je dan? Wat is dan je houvast? U voelt al aan met mij dat een, een mooi huis of een hoog bankzaldo, dat is dan op dat ogenblik niet relevant meer. Of je nou bankdirecteur bent geweest, gemeentebode, directeur van de school, boer, dominee, op dat ogenblik kun je daar niet op teruggrijpen. Wat is dan je enige troost? Nou, dan zegt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, en dat betekent met heel mijn bestaan, niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom. ...van Jezus Christus. Wees eerlijk, gemeente, dat zijn bekende woorden. Vertrouwde woorden ook, althans, dat hoop ik. Maar aan de andere kant, als je daarover nadenkt... ...dan zijn het ook vreemde woorden. Want gemeente, wat vinden wij nou eigenlijk mooier dan van onszelf te zijn... Wat vinden wij eigenlijk fijner om helemaal vrij te zijn, zeker anno 2007. Het is vandaag echt niet meer die knul van 19 of dat meisje van 21 dat op eigen benen wil gaan staan. En dat ergens in een of andere stad een kamer of wat mijn part een, een, een huis koopt of huurt. En denkt, hé, nou ben ik bij pa en ma weg, geen gezeur meer van thuis, ook geen gezeur meer van mijn broers en zussen, nee. Vandaag is het zelfs zo dat je je vrij moet kunnen voelen in een relatie. Van jezelf zijn, dat is het levensideaal van de moderne mens. En, nou ja, zo modern is die mens nou ook weer niet. Want gemeente, wie een klein beetje zijn Bijbel kent, die, uh, die weet waar dat begonnen is in Genesis 3. Toen wij met God hebben gebroken, samen met Adam en Eva, toen wilden wij vrij zijn, op eigen benen staan, alles zelf willen uitzoeken. We kunnen wel eens een keertje mopperen op onze kinderen, als je ze ziet toppen met het een of ander, dan zeg je, laat mij dat nou toch doen, joh. Nee, ik jezelf doen. Hebben ze van ons. Alles zelf willen doen. In eigen hand willen houden. Maar nu beleidt de catechismus echte troost bestaat hierin dat je niet meer van jezelf bent. Echte troost dat is dat, dat een ander bezit van je heeft en die ook voor je zorgt. En die ander is Jezus Christus. Dat alleen bij hem en vanuit hem het echte leven opbloeit. Niet meer van jezelf te zijn. Want gemeente van jezelf zijn dat is schijn. Dan ben je van de ander met een kleine letter, de duivel. Het is echt van twee in één. Of je bent van Christus, of, of je bent van de vader der leugenen, de duivel. Een andere mogelijkheid biedt de Bijbel niet. Er bestaat dus geen middengebied, geen grijze zone. De Bijbel die zegt het ook. De Heere zegt het ook. Wie niet voor me is, die is tegen me. Dus buiten Christus is er geen echte troost, geen echt houvast. Ja, gemeente. Het zou kunnen zijn dat u met een vraag zit. U zegt, nou meneer, ik heb tot op dit ogenblik geluisterd... en alles ook kunnen volgen, ook met instemming kunnen volgen. Maar laat ik maar eerlijk zijn. Hoe komt het nou zo ver in je leven dat je dat ook daadwerkelijkheid van harte beleidt... dat je van Christus bent. Dat is de vraag. Kom je daar nou toe van de ene op de andere dag? Dat kan. Vanmorgen noemde ik het voorbeeld van uh, Saulus, de latere Paulus. Dat kan. Krachtdadig, zeiden de oudjes vroeger. Ineens, in een ogenblik... Maar gemeente, de meesten die leren dit antwoord één van stapje tot stapje in hun leven beleiden. En gemeente, dat beleiden, dat gaat dan samen met de beleidenis van je eigen schuld en zonde, van je eigen verlorenheid. Maar tegelijkertijd is er dan ook dat verlangen in je hart om door het geloof, aan de Heer Jezus Christus verbonden te worden. Wist u? Wist u dat de meeste rifmetoren. U kent ze wel denk ik een paar. Calvin, Luther, Zwingli. U kunt er nog wat meer noemen. Wist u dat die meeste reformatoren Op deze wijze. Tot het geloof zijn gekomen. En tot de zekerheid kwamen in de Heer Jezus Christus. Van stap tot stap en ga ik een stapje verder met u weet u dat er geloofsmoed voor nodig is om te beleiden dat je niet meer van jezelf bent maar van Christus geloofsmoed en waar komt die geloofsmoed nou vandaan gemeente die wordt nou geboren en ook geschonken, u in handen gelegd, onder de verkondiging van het evangelie. Daarom doet u er zo goed aan dat u er bent en thuis meeluistert. Dat doe u goed aan. Want daarin komt onze goede God in de Heere Jezus heel dicht bij je. Sterker, hij wil bij je naar binnen met zijn genade en met zijn vergevende liefde. Dat Hij naar u en naar mij toekomt om die lamme armen van mij en van u en die lamme benen, om, om, daar, om daar leven in te krijgen. Zodat we, zodat we met onze armen en benen de Heere Jezus Christus leren omhelzen. En leren zeggen, het is ook de mijne. Goed begrijpen. En dat is een hele Bijbelse gereformeerde lijn. Het is dus door de Heere omhelst worden. En van ons uit leren Hem te omhelzen in de Heere Jezus Christus, dat grijpt in elkaar. Dat moest u maar goed in uw oren knopen. Dat is wezenlijk. Het is steeds onder de preek dat je door God omhelst wordt, opdat wij hem leren omhelzen. Mag ik eens vragen aan u en jou, roept dat nou herkenning bij je op? Want als dat wonder zich voor het eerst of weer opnieuw in je leven voltrekt, dan kun je dat toch niet klein krijgen wat er dan met je gebeurt. Bij jezelf alleen zonder te zien en tekort en gebrek en toch genade te geloven, omdat de Heer je dat verkondigt. Hij verkondigt het niet aan die stoel van die bank, maar u die erop zit. De Heer niet te zien, de Heer Jezus Christus zo vaak niet te zien en toch te beleiden, gedreven door de geest, ik ben van hem. Je schuld en je zonde en je verlorenheid te ondervinden en desondanks te de getuigen, ik ben gered. Het is wat. Wel nu, dat stond nou de opstellers van dit troostboekje voor ogen, om ons dat te leren beleiden. Zo beleidt de Heidelberger dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Nou gemeente, ik heb al iets van die weerbarstigheid aangegeven. Want immers van huis uit wil ik eigen meester zijn en de knecht van niemand. Wel nu, die bang. En dat verzet tegen God en tegen zijn genade. Dat wil de Heer nou met zijn woord en de werking van zijn geest doorbreken. Je hart, dat hart is breken, week maken. En als dat wonder zich in je leven voltrekt, dan roep je het uit met die blind De Eén ding weet ik dat ik blind was en nu zie. Weet je dan alles? Nee, dan begint het pas. En wat heeft de Heer er een werk aan, hè? om ons aan zijn voeten te krijgen? En elke keer komt hij maar naar ons toe in de prediking en zegt: Ik ben het. Ik ben het die met je spreekt. En brengt hij me zo ver door zijn geest dat ik, dat ik mag zeggen: Hij is het. Hij is ook mijn Heer. En hij is ook mijn heiland. Hij is ook mijn zaligmaker. En in de ontmoeting met hem... leert hij ons... om van onszelf los te komen. Oh, wat heeft de Heer daar een werk aan. Om je bij jezelf vandaan te halen. Om jezelf aan hem kwijt te leren raken... En zo te mogen geloven dat je voor zijn rekening ligt. Vroeger dacht ik, en ik denk het nog zo vaak, dat ik mijzelf moest zalig maken. Maar toen de Heer met zijn woord die gedachte in mijn binnenste brak, toen zei Hij, ik zal je zalig maken. Ik zal alles doen, ik verwacht niets meer van je. Heere vervult, zei zo zijn woord. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Die naar mij niet zochten. Tot het volk. Dat hij mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik maak je zalig. Concreet gemeente. Zalig worden. In hen geloven. Het doen van goede werken gerechtvaardigd worden, geheiligd worden, volharding. Dat alles hangt niet van mij af. He he. Maar dat alles ligt en blijft liggen in de handen van onze getrouwe zaligmaker. En wie nou door het geloof wat hem geschonken is, het eigendom is van de Heer Jezus, die heeft dat alles... Maar in hem, in hem. Weet u wat zondag 1 ons leren wil? En dan moet u dat niet vreemd vinden als ik dat zo tegen u, tegen jullie zeg. Zondag 1 wil ons ten diepste leren dat God helemaal niets meer van ons verwacht. Kan ook niet, maar het hoeft ook niet. Wat wij bij de Heer op tafel zouden moeten leggen aan geloof en aan liefde en aan goede werken. Dat heeft de Heer ons nou gegeven in zijn Zoon. Die zijn leven gaf voor verloren zondaren. En hoe kom ik daar nou achter? Dat vind ik hier. In dit betrouwbare evangelie. En dat betrouwbare evangelie dat verkondigt ons welzalig, wiens overtreding bedekt is, wiens zonde vergeven is, dit voorwaar houden. En waar zijn onze zonden dan gebleven? Gemeente op het lam van God gegeven, die ze alle gehecht heeft aan dat kruis van Golgotha. De zonden van verleden, heden en toekomst betaald. Nee, mijn enige troost hangt niet maar wat in de lucht. Ze is diep verankerd in de prijs die mijn nieuwe eigenaar Jezus Christus voor mij betaald heeft aan God. Ik had het moeten doen. Ik kon het niet. Hij heeft het gedaan, zalig. Wie dat gelooft. U hebt een vraag, wat heeft de Heer Jezus nou toch in ons gezien om dat te doen? Om te kopen met zijn kostbare bloed. Ach gemeente, op de slavenmarkt van Korinthe vonden elke dag transacties plaats. De christenen daar in die stad Korinthe wisten er alles van. Voor een groot deel bestond die gemeente namelijk uit slaven en de eigenaar kocht je, mocht je pas mee naar huis nemen als je gekocht was en betaald natuurlijk. Mensen werden toen als vee verhandeld. De beste waren de duurste. Maar gemeente Christus, die kocht zonde slaven vrij. En bij alle overeenkomst valt toch het grote verschil op. Hij koos de slechtste. En betaalde de hoogste prijs. Nee, niet met goud, ook niet met zilver, maar met zijn leven. Aan God voor mij. Duur gekocht. Ik hoop niet dat u dat vanavond aanhoort. Maar dat je daarvan ophoort. Zeg, u had een vraag, hè? Nou heeft de Heer ook een vraag aan u, aan jou. Bent u zondaar met dat van God gegeven land tevreden? En zegt God, en ben ik ook met u tevreden? U bent mij heilig, zoals je in elkaar steekt. Het wordt niet beter, dominee. Nee, dat wordt het niet. Maar u bent mij heilig zoals u bent dat is evangelie eigendom van de heer jezus christus Ja, nou ja op je eigendommen daar zorg je in de regel goed voor hè? moet maar eens kijken naar die knul die een scooter heeft gekocht een gloedje nieuw die die zorgt er goed voor die poets de lak daar bijna af Ouders, wij hebben toch ook alles over voor onze kinderen, Kosten nog moeite, spaar je. Dag en uur sta je ervoor klaar. Wel nu wie het eigendom is van de Heer Jezus Christus, die kan er zeker van zijn dat hij voor hem, voor haar zorgt naar lichaam en geest. Hij bewaart, hij, hij bevrijdt ons niet alleen tot het nieuwe leven, maar hij bewaart ook in dit aardse leven. Want wees eerlijk, wat gebeurt er veel in ons leven in de familie in je eigen leven ook in de gemeente ziekte, zuchten en zorgen en wat is het ook waar wie wij ook zijn wij kennen de dag van morgen niet maar wat is het dan rijk om juist in die omstandigheden te weten het eigendom te zijn van Christus heerlijk om te weten ik ben in de handen van hem en hij bewaart mij op zo'n manier, dat er geen haartje van mijn hoofd kan vallen. Dat betekent, zelfs het allerkleinste haartje, dat is in zijn vaderlijke hand. En zegt nou, wat is nou een haartje? Komt ze overal tegen, op je, op je kussen, in de wasbak, op de bank, op je kleren, een haartje. Zelfs die haartjes die je daar tegenkomt, zijn daar niet terecht gekomen buiten om de wil van de hemelse vader. Het is waar, wie het eigendom is van de Heer Jezus, wordt niet gevrijwaard van ziekte, zuchten en moeite. Ook niet van pijn, verdriet en lijden. En dan toch in die situaties van het leven op je zalig maken vertrouwen. Als je een geliefde moet missen, als je geliefden moet missen. Als je een moeilijk leven hebt. Dan weet je toch vaak niet hoe je het hebt met je getrouwe zaligmaker. Stil maar mijn kind, zegt de Heer. Alles staat in dienst. Alles moet een bepaalde kant op. Alles heeft een doel. Alle levensvreugde en ook levenssmart, vergeet het niet, mijn kind, gaat eerst door vaders hand heen. Alles gaat eerst door zijn handen heen. O, oh, als ik het zo mag zien door zijn genade, dan zie ik ook de hand, en dat is de hand van mijn getrouwe zaligmaker. Dat is die hand waar de wonden nog in de zin zijn waar de spijkers hebben gezeten, die ze erin hebben geslagen. Met de gaten van mijn leven mag ik schuilen in zijn wonden, om in die wonden te vinden allerlei vertroosting. En dat zijn ook die handen die zegenend over mij zijn uitgespreid. Toen hij opvoer vol eer en heerlijkheid naar boven, naar het vaderhuis. Dan zie ik met de ogen van het geloof de trooster die mijn leven vastheid geeft, zin geeft, uitzicht geeft. Het is waar honderden mensen, duizenden mensen schreeuwen vandaag, wat heeft mijn leven toch voor zin? Onrustig als ze zijn. Maar wiens leven verbonden is. Door het geloof. Aan de Heer Jezus Christus. Je mag het horen. Die heeft perspectief. Als God mijn God maar voor mij is. Wat is er dan nog tegen? Dit is mijn troost. Indruk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond, hier, aan mij had toegezegd, beloofd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heren. Als het dan gaat over het wezenlijke. En het eigenlijke. U te kennen in de Heere Jezus Christus. En als u in ons midden bent, o heilige geest, in de verkondiging en ook werkt in ons hart, dan beleven we wel eens vleugen van de eeuwigheid. Een voorproefje op wat u belooft. Aan de ene kant staan we met z'n allen midden in het leven. Met alles wat ons bezighoudt, mooie dingen, de verdrietige dingen. Maar aan de andere kant, dan werkt u ook door uw geest in ons hart, dat verlangen. Hoe zal het zijn, als we u mogen zien, zoals u bent... En dat u dat, o Heer Jezus Christus, ervoor voor over hebt gehad. Om zondaren. Die niks met u op hadden. Die bij u weg zijn gelopen om die los te kopen. En om die voor eeuwig gelukkig te maken. En dat u niets meer van ons verwacht. Dat alleen het amen van het geloof. En dat komt ook nog van u. En daarom, Heere. U zei de lof. En de eer. En de aanbidding. Heren, geef alsjeblieft dat we de preek niet achterlaten in de kerk. Maar dat we die allemaal meenemen. De week van voorbereiding in. Wees ons nabij. Ook als morgen de taak weer roept... Waar dat dan ook is. Of als we geen werk meer hebben. Wees ons dan ook goed er nabij. Geef ons ook een goed uur van bezinning. Als we als gemeente nog bij elkaar mogen komen. Komende donderdag. Wees ook aanwezig met uw geest. Dan mogen we grote dingen verwachten. Heren we bidden ook voor. Diegenen die. Hun krachten geven. Aan het werk van de vakantie Bijbelweek. Met allen die zich daarvoor inzetten, die ook van de week bij elkaar komen in vergadering, wil dat werk, Heeren, wat ze mogen doen. Ze doen het niet voor zichzelf, maar ze mogen het voor U doen, opdat ook onder kinderen het Evangelie wordt verbreid en ook Uw Koninkrijk wordt uitgebreid, wil ook dat werk zegenen. Heeren, wees met ons allen. Ga met ons mee naar huis, zeker met degenen, die alleen hierheen zijn gekomen. Trek met ze op. En zeg tot hun ziel, ik ben uw heil. Alleen, dit alles bidden wij uit genade. Om Jezus wil. Amen. gemeente komt uit psalm 73. En wij zingen daarvan het dertiende vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart... Wat zou mijn oog op aarde nevens U toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13. U dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.